Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op het Italiaanse eiland Ischia voor de kust van Napels... worden zeker 13 mensen vermist na aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door hevige regenval. Onder de vermisten zijn volgens Italiaanse media... een vader, moeder en een pasgeboren baby. Twee mensen die in hun auto de zee in werden gesleurd zijn gered. Door het noodweer storten huizen in en raakten wegen geblokkeerd. In de hoofdstad Urumqi van de Chinese regio Xinjiang zijn veel mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Aanleiding hiervoor is een brand in de stad waarbij tien mensen omkwamen. Volgens de autoriteiten konden mensen de flat gewoon verlaten. Beelden op social media toonden het tegenovergestelde. In de regio geldt op dit moment een van de langste lockdowns van heel China. Veel inwoners mogen gedurende honderd dagen hun huis niet verlaten. De Oekraïense hoofdstad Kiev moet opschieten met het repareren van de stroomvoorziening, vindt president Zelensky. Volgens hem doen andere plaatsen het sneller. Woensdag voerde Rusland hevige aanvallen uit op Oekraïnse nutsbedrijven. Het grootste deel van de hoofdstad met 3 miljoen inwoners kwam zonder stroom te zitten. Ook waren er problemen met de watervoorziening. Volgens Zelensky is het herstelwerk niet overal goed gegaan en kwamen er uit Kiev veel klachten. Ook vindt hij dat er in de Oekraïnse hoofdstad nog te weinig speciale schuilkelders zijn... waar burgers kunnen opwarmen en kunnen internetten. Er komt een nieuwe zoekactie naar Jair Soares. De jongen van zeven verdween in 1995 in Monster bij Den Haag. Hij was met zijn vader een dagje naar het strand. Toen zijn vader iets bestelde bij een strandtent en even later terugkwam, was Jair verdwenen. Een intensieve zoekactie leverde destijds niets op. De nieuwe actie is een initiatief van de Peter R. de Vries Foundation... die een kwart miljoen euro uitlooft voor de gouden tip. Maandag kregen duizenden huishoudens in Monster een flyer in de bus. Het weer wisselt bewolkt, in de kustgebieden kans op een bui... en het wordt een graad of 10. Morgen bewolkt en regenachtig en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... staat tussen Diemen en knooppunt Muiderberg nog 7 kilometer file. De vertraging is drie kwartier. Het komt door een spoedreparatie... en daardoor is de verbindingsweg naar de A6 richting Almere dicht.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 We gaan naar Zandvoort al aan de zee. Een goedemiddag, lieve luisteraars in Zandvoort. De regio en verder buiten tot zelfs in Canada aan toe. Waarvan we weten dat er een aantal mensen op dit moment aan het luisteren zijn. Welkom en fijn dat u weer aan de radio gekluisterd zit bij dit programma Oud Zandvoort. Naast mij staat Daniel Levers, de regisseur, de technicus puurzang. Die gaat zorgen dat er af en toe ook leuke plaatjes worden gedraaid. Plaatjes die de gast heeft meegenomen, de gast Wouter Kuur. En dat is heel bijzonder. ...want Wouter Keur die woont niet in Zandvoort, die woont in Den Bosch... ...maar komt speciaal voor het programma hier naartoe... ...want die man die heeft een geschiedkundige uh, kennis die ongelooflijk is. En er wordt gepraat zometeen over de jaren meteen na de oorlog... ...en Wouter weet er alles van. Hij wordt geïnterviewd door Ankie, Anki de Brogmeijer. ...en ik wens jullie erg veel plezier met het komende uurtje. Anki, aan jou het woord. Dankjewel uh, Pieter voor deze introductie. Welkom Wouter en welkom Wim. Uh, die meegekomen is om Wouter te ondersteunen. Maar hij wil geen microfoon. Maar misschien komen we er toch nog wel eens op om wat te vragen. Dank je Daan. Wouter, uh, fijn dat je er bent. Ja Pieter zegt je komt helemaal uit Den Bosch. Uh, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Want uh, daar uh, ben je de laatste jaren huisarts geweest. En daar woon je. Maar je bent natuurlijk een zandvoorter. Ja, je wil natuurlijk absoluut meteen weten waar komt deze vreemde eend vandaan, van beneden de grote rivieren. Ja, precies. Ja, Ank, ik kan je eens vertellen, dit vreemde eentje, dat, uh, dat is misschien wel een vreemde eentje, maar het zit uh, barstensvol met zand voor het bloed. Want uh, mijn overgrootvader, en misschien zegt dat sommige oude hand was nog wel, was Kees Keur de Mandenmaker. Oh, dat zegt mij ook nog wat. Ja, en uh, die woonde hier op eigenlijk deze plek, want hier ongeveer lag de Roos-Nobelstraat, die is nu verplaatst. Ja. En ja, die woonde daar uh, toen in een, uh, het was een kluisenaar in een onbewoonbaar verklaarde woning. En ja, die deed iets wat in die tijd heel belangrijk was: uh, manden maken. Want uh, wil je vis vervoeren, dan had je een mand nodig. En ja, zijn zoon was Arie Keur. En wie is Arie Keur? Want er zijn natuurlijk heel veel keuren. Dat was Arie Roest. Een, een bijnaam. Een bijnaam, zoals ze allemaal een bijnaam ja, hebben. Ja, precies. Dat, uh, misschien heb ik vanavond ook een andere naam. <laughs> ik heb nog geen bijnaam. Maar goed, uh, uh, Arie Roest, hoe komt hij aan zijn naam? Uh, er was in de tijd een, een, een kruideniersbedrijf. Roest in de Halterstraat en hij is daar begonnen als uh, ja, bezorger uh, hulpbediende. En daar heeft hij elf jaar gewerkt en uh, ja, zo gaat het dan en uh, dan heet jij, uh, heet jij Roest... Dat, uh, is, is dat de firma Roest, waarvan die foto in het museum hangt? Die opgeblazen ja, foto van die ja, winkel, wat ja, ja, nu dan kees heet. Ja, waar dat toen dus een commercitieve ding was. Ja, dat was de ding, firma, dat ja, is uh, precies die kruidenierszaak. Dat is die kruidenierszaak. Ja, en daar heeft hij uh, dus elf jaar gewerkt aan die jongens. En je moeder, was dat ook een zandvoortse? Nee, mijn moeder was geen zandvoortse, nee. die heeft uh, mijn, zijn zoon, dus mijn vader, uh, op kantoor leren kennen in Amsterdam. Dus, uh, en ik ben in negen, december 1945... ben ik hier in Zandvoort komen wonen. Op het Nassauplein. 9. Uh, het huisje is er nog. Ja. En uh, dat, waren, uh, dat was, was echt... Uh, ja, toch wel heel apart dat we dat kregen. Want na de oorlog... je weet, er zijn zo'n 800 huizen afgebroken in de oorlog. Was er een gigantische woningnood. En uh, wij kwamen uit, uh, uit Japan... Af van in ieder geval een Japans concentratiekamp. En we hebben dat toch gekregen. Dat, uh, maar dat waren zomerhuisjes... En ja, ik was natuurlijk heel klein. Maar een van de dingen die je dan vreemd toch herinnert. is dat in de keukenkastjes. daar zat gewoon duinzand in. Dat was. Uh, ja, overal zat duinzand uh, in. Dat, dat, dat was. Nou, niet, niet dat het erin gestoken was, gewoon, wordt, nee. maar het was gewoon. er dus zat helemaal geen vloer onder. Oh, dus dat geen vloer onder? onder. geen vloer onder. Nou, ik dacht dat het gewoon verstuiving nee, was of nee, zo. Nee, Net nee. zoals je boterham nee. altijd zand had en, als je. En, uh, en uh, dat dat uh, had één kraan in de keuken. En dat, dat, dat was eigenlijk alles. Het is, uh, en uh, ja, goed, wat, wat had je na de oorlog niks? Dus een salamanderkacheltje en misschien erin een nog zo'n houten rekje eromheen. Ja, dat precies. was genoeg. Mag ik je ja. vragen, Wouter? Uh, maar je hoeft het niet te beantwoorden. Ja. Uh, wanneer jij geboren bent? Ja, ik ben uh, van 11 juni 1942. Oh, 42. Van ja, 42, ja. Ja. ja. Dus je was nog zo'n jaar of drie dat je op Zandvoort uh, ja, terecht kwam. Ja, drie drieënhalf drie, drie drie jaar ben ik hier gekomen. Ja, precies. En uh, Ik heb hier tot uh, ongeveer uh, 52, 51 gezeten. Nou, dat is dan een aardige periode. En precies inderdaad die periode waar we het over gaan hebben. Van de, ja. van de wederopbouw ja. en hoe jij uh, ja. uh, uh, Zandvoort uh, ja. Ja. zag. Ja. Ik heb nog één vraag. Uh, vraag je, want Kees de manden maken. Ja. Nou, jouw overgrootvader heb ik natuurlijk niet gekend. Nee, maar ik ken de naam. Nee, maar is... in mijn tijd, uh, dat ik jong was, was er ook een mandenmaker. En die dacht ik dat hij ook Kees de Man. Maar die zat waar nu het Schelpenplein is. Ja, dat klopt. Dat is, dat is terecht. Maar dat is totaal andere. Oh, dat was want to uh, Kees Keur, de mandenmaker, is in 1941 overleden. Ja, precies. Dus die heb jij nooit gekend. Net, meer, want jij niet. bent, meen ik, in die tijd geboren. Ja, uh, eind 1941. Ja, dus dus uh, dit, we zijn uh, ja. ongeveer even ja, oud. Ja, ja. Goed, Wouter. Uh, jij hebt muziek meegenomen. Kan je misschien zelf even zeggen waarom ja, je die muziek hebt ja, uitgekozen? Ja, en dan wou ik je eerst nog eventjes... want dan uh, sluit de muziek een beetje op aan. Ja. Een geheimje vertellen. En, uh, een geheimje, daar zijn een, we geen Een klein, klein, <laughs> klein geheimje. Ja. Ja. Ja, Pieter, jouw man, hè, ja. Pieter... en ik hebben waarschijnlijk in ons vorige leven... een bijbelvertaling gemaakt. En dat weet je niet en dat vind ik wel leuk om even te zeggen. Dat uh, de Dordrechtse Statenbijbel... Die is uh, gemaakt en vertaald door meneer Pieter Keur. Nou, dus dat heb ik samen met je man gedaan. Maar. Nou, wat een geweldig zeg. <gül> nou, dat is wel even geleden denk ik, hè? Dat, de, de ja, Statenvertaling. Dat, dat, uh, ja, dat is in 1618 Ik wou net zeggen, want dat uh, was in opdracht van de Staten van Holland. Ja, om, om, dat om, was, om, de, om was de, met de reformatie, de contra-reformatie. Precies. En uh, Daar weet je veel meer van als ik. Maar ik geloof dat de Contra reformatie toen heeft gewonnen. En vandaar deze, deze statenvertaling. Dat, uh, nee? Schitterend. Nou, uh, ik uh, weet niet of Pieter het hoort, maar ik zal het hem straks nog even vertellen. Uh, ja, dat is, en uh, uh, daar heb je dus een muziek uh, bij gezocht. Nou, ik dacht, uh, laten we dan uh, beginnen met toch een beetje vrolijk muziekje. En ik heb hier uitgekozen een van de kerksonates van Mozart. Dat, uh, daar gaan we. Dankjewel, uh, Daan. En, en dankjewel, uh, Wouter, voor dit gezellige muziekje. Het is dan wel klassiek, maar het is wel heel vrolijke muziek... Ja, van onze ja, ja. meneer Mozart, hè? Ja. Uh, ik wil even tegen de luisteraars zeggen. Luisteraars, uh, we zitten te praten met Wouter Keur... Uh, huisarts in uh, Sertogenbosch, huisarts in Rusten... maar... Uh, hij heeft vanaf 45 tot ongeveer 52 in Zandvoort gewoond. Is na de oorlog hier teruggekomen of gekomen. Maar als u wat te vragen heeft of een opmerking heeft over iets wat hier besproken is, kunt u ons bellen. U komt dan rechtstreeks in de uitzending 023 57 3039. Drie. Wouter, we waren gebleven daarnet bij de Bijbel. Vandaar ook dat muziekje. Uh, we hebben even gehad over je familie. En toen zijn we aangeland dat je op Nassauplein nummer 9 ja, kwam te ja, wonen. Ja, ja precies. Het, het was allemaal heel primitief... Maar wel gezellig. Uh, ja, een van de dingen, die was natuurlijk heel klein... die ik me nog herinner, uh, de zaak bevroor dus natuurlijk in de winter. En uh, ja, dan moest er water afgetapt worden. Want dan hadden we geen water. En, uh, en je kunt nagaan, die, die tijl stond. Zo'n tijl stond in de kamer. Dat ik ben met drie jaar natuurlijk in die taal terecht ben gekomen. Dat, uh, en, en natuurlijk straffen. Dat ja, dat, uh... ja dat, uh, dat, dat, dat gebeurde. En ja, uh, wat ik me ook nog heel goed herinner... Uh, dat kun je ook niet meer voorstellen... was dan een kruidenier, Knotter, Knotterbedrijf... Dat, uh, in, ja, de ja, knotter, precies, in de Halterstraat. Precies, in de Halterstraat. Ja. En dat maakte indruk, die man had een potloodse wachter zijn oren. Dat gaf hem enige status... En die kwam het begin van de week met een boekje bij mijn moeder. En dan kwam hij opnemen wat mijn moeder nodig had. En dat bracht hij aan het eind van de week. Zo dat kun je, je toch niet meer voorstellen. Ja, maar dat, de, eh, dat, dat de heeft de... de firma Leek. Want ja. ik heb hier ook ja. Kees Leek gehad. Ja. Die hadden dan ja. uh, de 4 is 6 ja. in Noord. Hè, ja. Op de hoek van de Toen Pieter en ik daar woonden, ging ze er natuurlijk naartoe. Maar toen ja. wij verhuisden naar de Wilhelmineweg. Ja. In 1971 kwam ja. hij nog met een boekje. Ja. Dat is nog heel lang zo geweest. Ja, dat, uh, maar vroeger kwam natuurlijk... Alles aan huis. Hè? Ja. De bakker, de melkboer, de ja. eh, draaier, ja. de groenteman met zijn paard en wagen. Ja. Ja. He, ja. Dat, we hebben Nel brand hier gehad. Uh, nou, die hadden ook een, uh, een melkwijk. Uh -huh. Mensen kwamen allemaal uh, aan huis. Had je bij. nog broers en zusters? Uh, ja, ik heb uh, Had een zus Die is inmiddels overleden. En die, uh, ja, die, was, die is ook vijf jaar ouder dan ik. Dat, uh, maar die kwam dus ook mee, met je, is, je op het die, Nassauplein die, te wonen? Die is, ja, die is ook op het Nassau, Nassauplein. Waar ben je naar school gegaan? Uh, dat heette uh, toen de, uh, net de Grafschool dat was Meningschool C. Eh, school A -lag op de Hoge Weg. En dan had je hier het, uh, de school bij het, het gemeenschaphuis was, eerst afgebroken. En dat was uh, School B. En dan had je Hannieschafschool Grafschool dat was Meningschool C. En uh, dat was meneer Van Ekeren, was het hoofd. En uh, meneer Bruinsma, herinner ik me nog. En Sternburg was ook zo'n. Uh, uh, en ik heb de eerste schrijfles gehad van juffrouw Zwartwold. Dat was toen al een hele bejaarde vrouw. En die woonde in het begin van de Gerkenstraat. En dan kan je zien dat je als kind om bepaalde dingen dus blijft bekleven. En daar is een voordeur en er zitten van die grote uh, ja, spijkers in. En die voordeur is er nog steeds. En iedere keer als ik Zandvoors uitrij, dan kijk ik nog naar die voordeur. Want daar heb ik mijn eerste schrijfles gehad. Is dat ik... dat stukje voor de willem Ja, dat is voor de willem ja, staat zo'n huis. Wat dan nu ONS heet. Maar... Ja, dat, uh, daar, daar staat zo'n uh, vrijstaande woning. En daar, uh, daar was en daar heb ik mijn eerste schrijfles gehad. Ik weet niet of het succesvol is geweest. Want je weet, in mijn tijd schreven de doktoren nog recepten. En die waren aardig onleesbaar. Was dat bewust eigenlijk? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Het heeft wel niks met oud zand voor te maken. Maar ik heb nou een keer de kans om die, uh, die ja, vraag beantwoord te krijgen. Natuurlijk, uh, het waren veel Latijnse afkortingen. En uh, ja, dat was een hele andere tijd. De patiënt mocht het ook niet weten. Dat, uh, de, de bijsluiter werd magistraal verwijderd voor ogen. En de klant. Uh, dat, dan werkte het gewoon beter. Het was iets geheimzinnigs. En, uh, ja, op zo'n manier. Dat was gewoon zo. Dat, uh, ik, uh, uh, ik vond toevallig nog, ik weet niet of ik hem nog heb, een doosje van, van, van dokter Gerke uit 32. En, uh, nou, er stond dan op die uh, en die, s'avonds één poeder. En dan stond er niet Zandvoort Bad, maar Bad Zandvoort G-A-Gerken. Ja? En dan s'avonds één poeder. En je kent van die mooie kartonnen doosjes met bloemetjes erop. Dat, uh, dat is allemaal al ver verleden. Ja, en die, en, die, en die poeders werden allemaal nog zelf gemaakt in de apotheek. Dit, er wordt niks meer gemaakt. Dat, dat was dat, uh, nog een hele andere tijd, natuurlijk. Nee, ja. Ik, mijn huis is in rust, maar ik kan het niet laten, ik werk nog. En uh, zij het wel niet meer uh, op het niveau van vroeger. Dat uh, ik, uh, ik geef uh, huisartsen een opleiding, uh, die begeleid ik. Ja, precies. Maar, We gaan uh, even terug, uh, ja. Wouter, naar. Uh, nou, naar het Nassauplein. Hè. Naar het Nassauplein, nou, Van het Nassauplein, ja. je ging naar school, hè, ja. wat, wat later dan ja. die ja, heette. Ja, ja. Uh, en, en ja, dat was ook de tijd na de oorlog dat de wederopbouw begon. Ja, dat, dat is absoluut <coughs> wat je zegt. Ik, ik, ik zeg, ik heb een schitterende tijd gehad voor een kind van z'n want dat was natuurlijk de wederopbouw. Uh, ja, uh, eerst werd de zaak natuurlijk schoongemaakt. Dat was natuurlijk voor een kind heel interessant. Toen gingen die mariniers met die kleine gele rubberbootjes de zee op. En dan even later een hele grote waterzuil. En dan hadden ze weer zo'n op opgeblazen. Uh, waar nu de watertoren staat, stond op dat plek uh, vroeger voor de oorlog het Harems Kinderhuis. Maar in de oorlog heeft daar een grote bunker gestaan. Nou, die heb ik in mijn perceptie helpen mee opblazen. Want uh, ja, je mocht dan op uh, zo'n apparaat drukken, je kent het wel. En dan liepen die koperdraadjes naartoe. Woem ging dat. Ja, uh, nou, dat was natuurlijk vlak voor de deur. Ja, dat was voor de deur. En uh, dan, uh, wat het leukste was natuurlijk, die koperdraadjes na afloop verzamelen. Hè, dat, uh, de, maar ja, het gebeurde ook als een ongeluk. Want uh, overal lagen natuurlijk stenen. We doen kinderen gooien met stenen. Dus ik ben uh, verschillende malen bij die, uh, toen nog dokter Tegelaar. Dat zegt misschien oude Zandvoort. Ja, dat was op de hoek ja, uh, van de Zeestraat. Waar nu Frits van Kaspel woont in dat huis. Ja, ja en uh, die kon er weer een krammetje in mijn kop zetten. Dat is, uh, <lacht> dus, uh, maar er ja, was natuurlijk voor een kind heel erg veel te beleven. Dat... Uh, maar je kreeg wel, uh, werd in ieder geval ons verteld... laat alles liggen, want er lag nog vrij veel munitie. Hè? En als kind ben je natuurlijk alles meenemen. Nieuwsgierig, maar, ja, uh, alles is, meenemen, in je zak stoppen... Uh, ja, voor de dat, verzameling. Ja, dat, uh, En boven ons, dat weet ik nog... daar woonde een inspecteur van politie Dauma, En uh, die... Uh, die, die wist daar natuurlijk alles van. Hè. Die waarschuwing ook altijd nooit iets oppakken. Hoor. Laat alles liggen. Dat is, uh, je hebt ja. nog een muziekje ja. uitgekozen. Daar ja. gaan we zo naar luisteren. Kan ja. je vertellen wat dat is? Um, ja, dat is uh, voor de jonge luisteraars uh, misschien uh, wel interessant als zij uh, uh, luisteren. Want dat is uh, een sonate van Mozart. En uh, daar uh, zegt men van, dat is, het, uh, dat is het Mozart effect. Dat wil zeggen, je kunt beter wiskundige sommetjes en Problemen oplossen en je concentreert je beter als je, je huiswerk maakt. En dat is de Sonate KV 448. En daar wou ik dan een stukje van laten horen. Oké, okay, Daan. We gaan dan. Naar... Dat was een, uh, weer, wederom een vrolijke Mozart. Ja. Maar we hebben het helaas niet, want het duurt acht minuten, dat ja, is te lang. Het is een... He, en het is geen muziekprogramma, nee. het is uiteindelijk een, een praatprogramma. Uh, kan je nog meer vertellen over het Nassauplein? Uh, wie woonde daar bijvoorbeeld? Uh, ja, dat, dat, dat kan ik zeker. Uh, nou, uh, schuim tegenover ons woonde de familie Koper. En een van de, de, de kinderen was daar Klaaskoper. Koper. Allemaal wel bekend. Dat is de voormalige dorpsomroeper. Hè? Dat, uh, en Herman Koper en Gino Koper. Uh, en uh, de, aan de andere kant woonde Piet Keur. Dat was een metselaar. Uh, uh, ja, vlakbij ons uh, hadden we dus de melkerij Mariumbos. Dat, uh, en, euh, uh, daar zit nu Alessandro, Sandro uh, ja, Beauty, hup, hup, ja, al, uh, Precies, en, uh, uh, uh, dat was van Warmerdam. En dat, dat was wel, wel leuk, uh, dat moet ik nog even vertellen. Dat was in de tijd met paard en wagen. En Nou, dat was net of dat helemaal geautomatiseerd was. Want uh, dan zei hij fort. En dan ging dat paard precies één deur verder. En dan stopte hij weer, daar hoefde hij niks te zeggen. Het was zo getraind dat paard, maar... Nou, er komt er iets en dat vond hij minder leuk... dat mijn, mijn, mijn grootmoeder had gewoonte dat paard een, een boterham met suiker te geven. Dus op een gegeven moment dan, dat was ze op de hoge weg was dat paard nog vijf huizen verder... en die, die wist al, die boterham suiker die staat Dus die begon vanzelf. En dan was de oude wagen... Oh, en, en dan trok die die wagen helemaal... op de stoep naar die voordeur... om zijn boterham suiker te krijgen. also hè, hoe dieren kunnen leren. Die hè? kunnen dat. Hè. Maar ja, wat ik me ook die tijd nog weet... Ik liep er natuurlijk veel die hoge weg over naar school. Naar die handelsgassen. Auto's had je niet. Dat was, uh, ja, dat was heel, uh, heel, heel rustig allemaal nog. De enige die geloof ik toen nog een auto had. wat was die? inderdaad die dokter Tichela, Die had zo'n zo Fiat uh, Topolino. En, uh, dat, uh, eh, dat zegt bij helemaal niks. niks. Dat, uh, eh. En dan had je naast ons op het plein, Dat was toen uh, Hotel Auvernakker. Daarvoor heette dat Hotel Zomerlust. Hotel Alphenakker, dat weet ik. Want dat was een klant van ons van de zaak. Ah, ja, dat zal best. Want daar heb ik, ik heb ja, uh, ja, al vanaf jongs ja, af aan in de zaak ja, gewerkt. Dus ja, uh, op een ja. gegeven moment ook op kantoor. Ja, ja, ja. Alphenakker, ja. Ja, en nou, wat ik je dus zei boven ons, die inspecteur... die is later uit Zandvoort weggegaan. Die is naar Menikoren, naar Venkhuizen gegaan. Ja. Dat is die uh, uiteindelijk overleden. een uh, aantal jaren geleden heb ik zijn vrouw nog eens aan de telefoon gehad. Nee, uh, die leefde nog, dat... Uh, ja, en dan, dan had je ook nog bakkerij Balk in de buurt. Uh, ja. Dat brood dat werd met zo'n bakfiets bezorgd. Uh, dat, dat is ook zoiets wat je dan onthoudt. En dat had zo'n klep op die bakfiets. En ja, die kon natuurlijk niet iedere keer met een keihard de klep dicht klap dichtvallen, want dat gaf problemen. Dus dan hield hij iedere keer zijn elleboog eronder. Dat is wel niet goed geweest zijn voor de elleboog. Hè? Dat is, uh... En later, uh, ja, toen kreeg hij zoveel conditie, toen werd die klep vastgezet. Er is een houten driehoek tussen tussengezet. En die hele kast vol met brood. Dat, uh... Ja, dat... Uh... Ja, uh, je, je had natuurlijk als, uh, als, uh, als kind daar heel veel te zien. Dat afbreken van die bunkers, dat vond je, vond je gewoon, gewoon geweldig. En uh, dat gaf ook natuurlijk geweldige speelmogelijkheden. Dat, uh, dus ik heb eigenlijk uh, ja, een hele, hele fijne, fijne jeugd al gehad. Ja. Dat, uh... Je kwam dus in Zandvoort toen je drie was. Ja, en ik... Uh... Maar je zei dat je in 52 alweer wegging, dus ja, de familie verhuisde. Ja, toen ben ik verhuisd, ja. Dat... Dus je hebt eigenlijk maar zeven euh, jaar op Zandvoort ja, gewoond? dat is een betrekkelijk korte periode, maar natuurlijk wel omdat mijn grootouders daar woonden. Mijn, de, mijn grootvader, dus Ari Roest, die die natuurlijk de en Zandvoort. En heeft 31 jaar lang, wat heette toen bij de gemeente publieke werken? Ja, ja. Heeft hij dat en alles gedaan? Die woonde op de, de Hoge Weg, 67 groot, dat weet ik nou precies. En uh, ja, dan kwam er maar eens een hele grote, lange man. Heel aardig overigens, maar ik was er een beetje bang voor. En uh, dat uh, was meneer Koper. Dat, uh, en die, die was opzichter. Frans Koper. En uh, die was opzichter van de gemeente. En die kwam dan tijdens zijn uh, rit door uh, Zandvoort bij mijn oma koffie drinken. En zijn broer, dat zul je wel wat zeggen, was Piet. Het was van het Wapen, Piet van oh, het ja. Wapen. Ja, Piet van het Wapen. hier Wat hier vlak nog naast zit. Dat was zijn ja. broer van Frans Koper maar was een hele grote, grote man. En uh, ja, um, die, uh, Frans Koper was ook uh, verantwoordelijk voor de begraafplaats. Dus ik kwam ook met mijn grootvader dus als kind heel vaak op de begraafplaats. En dat had ook iets vertrouwd dus als je daar als kind, dan vind je dat niet eng en dan dus nee. ben ik daar veel geweest. Nou, dat is toch wel uniek, want in die ja. tijd werden kinderen eigenlijk van begraafplaatsen geweerd. Want ja. mocht je zelfs ja. niet tot, nou ja. ik weet niet hoe ja. oud, uh, ja. niet mee naar een begrafenis. Precies, ja. Hè? Precies, ja. En uh, ja, dat was natuurlijk. De, de, de en dan de, spreken we toch van. Ja, de ja, andere de, de, begraafplaats was gesloten. Die de, was nou, alleen nog. Algemene begraafplaats. Ja, bij de ja. Noorderduimweg. Precies, ja. Wat dan nu dat nu toch staat heet. Uh, ja, en dat is natuurlijk uh, ja, later toen ook altijd nog een beetje mijn belangstelling geweest. En uh, ik had dan natuurlijk vrij veel materiaal over. En, uh, ja, vandaar dat toen ik uh, lid was van het genootschap. Uh, ...en er verdwenen nogal wat mooie historische graven... ...dat Sensen, uh, dat, uh, toen voorzitter van het genootschap, vroeg... Uh, ...kunnen we daar niet eens wat aan doen, want het is toch eigenlijk heel zonde? En uh, zo ben ik in die commissie terechtgekomen... ...omdat er was wel degelijk een bepaling dat uh, historische graven... ...en graven van waardevolle zandvoorters... ...die mochten niet geruimd worden. Maar dat gebeurde helaas wel... Maar ja, er is nu beter zicht op, ja, denk ik. Geluk, geluk, er is ook een, een, ja. een, een boekje ja. uitgebracht waarin ja. de graven beschreven worden. En een aantal graven zijn ook opgeknapt. Hè? Ja. Want bijvoorbeeld het graf van uh, dominee Swalue, dat is dus ja, helemaal ja. prachtig ja. Uh, opgeknapt. Ja. We gaan even weer naar de muziek luisteren. Iets wat je ook weer zelf hebt meegenomen. Wat is het eerste nummer wat we gaan horen? Twee. Nummer twee. Ja. En ja. dat is? De Andrew Sisters. Boogie no one else could play He was the top man at his craft But then his number came up And he was gone with the draft He's in the Army now, a-blowin' reveille He's the boogie-woogie bugle Boy of Company B They made him blow a bugle for his Uncle Sam It really brought him down because he couldn't jam The captain seemed to understand Because the next day the cat went out and drafted a band, and now the company jumps when he plays Reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, a toot, a toot, he blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes a company jump when he plays Reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. He was boogie boogie bugle boy company b and when he plays boogie boogie bugle he was busy as a bee. and when he plays he makes the company jump way to the bar he's a boogie boogie bugle boy company b he blows it eight to the bar he can't blow Jumps when he plays Revelee. He's a boogie, we'll give you a of company me. He puts the boys to sleep with Boogie every night them up the same way in the early right they clap their hands and stamp their feet because they know how he plays when someone gives him a beat he really breaks it up when he plays rebellion he's a boogie woogie bugle of company Company, Ja, dit komt van de Great Songs of uh, World War 2. Nou, dat zijn allemaal verrukkelijke nummers... die allemaal in en na de oorlog uh, populair werden. Straks gaan we ook nog een nummer van Vera Lynn draaien. Dit was van de Andrew Sisters, de Boogie Boogie Bugle Boy. En als je zo'n act weer ziet op het Raadhuisplein... He, van die de drie, mooie vier, drie mooie dames en die sergeant... dan hoort u deze muziek uh, allemaal. Wouter? Ja. Nou. ja, nu het nu toch eventjes uh, over, die, over, die, over, die over, ja, over die oorlog hebt. Uh, kijk, zo'n begraafplaats is natuurlijk een heel geschiedenisboek want uh, er ligt een groot gedeelte van Zandvoort begraven. Maar uh, ja, uh, ik heb me er altijd voor geïnteresseerd... en uh, ja, dan op een gegeven moment valt je dan eens op. En uh, er was vroeger, en dat zullen sommige mensen nog wel weten... Was een, uh, werden van die snoepjes, die zuurtjes gemaakt bij Petrovic... En uh, de laatste die dat heeft gedaan, dat is Bob Petrovits geweest. En die zat, maar nu die IJsselon, meen van Carni, zitten. Uh, nee, Sirardi uh, uh, ja. Sirardi <hums> ja. Uh, ja. Daar is dat voor. Maar uh, zijn moeder, die, uh, die zat na de oorlog op de Grote Krocht. En die verkocht daar zuurtjes. En uh, dat was in die tijd heel geweldig, want natuurlijk een heleboel dingen waren op de Bon. En, uh, maar uh, dan, dan kom ik op een gegeven moment op die begraaf En dan zie ik dan, uh, dan uh, ja, die mensen daar. Uh, daar liggen en dan valt me opeens uh, ja, een, een meisje, dus een dochter van hun... en uh, die is met twintig jaar overleden en uh, drie maanden later haar vader. En dan word je nieuwsgierig, dan denk je van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Uh, nou, toen bleek dat meisje, bleek, en dat is even mijn uh, relatie met die oorlog... die bleek uh, na de bevrijding door een dronken Canadees dood te zijn gereden... Die is de stoep opgevlogen en dat meisje. En die vader heeft dat niet kunnen verwerken. En die is drie maanden later van het balkon gesprongen. Wat dat een tragedie. Is, uh, ja, dat ja. is een tragedie. Maar dat, dat zie je dan op zo'n steen. Hè? Dat, uh, eh, dan, uh. Maar dat is even terzijde van, de, van mijn interesse ook voor uh, de algemene begraafplaats. Met, uh, en uh, daar, als je daar rondloopt, <tiezek> en ik loop daar zelf ook uh, graag rond, uh, dan zie je inderdaad uh, burgemeester Beekman, dokter Gerk, uh, ja, ja. uh, uh, uh, uh, ja. meneer Blauwboer. Uh, bla bla bla de... Blauwboer, dat was een drogist. in de, ja, weet in je de... het, dan? Had... Mevrouw Blauwboer? Ja, maar tante Ans Blauwboer. Kijk, de, de, de, uh, haar man was in uh, of althans door longontsteking uh, gestorven, uh, nadat hij uh, kou had gevallen. Bij het kabelwachtlopen. Ja, ja. He? Dat, dat ja. was dus ingesteld door de Duitsers. Ja. En je moest ja. dus dan de, de, nee, nee. tegen sabotage ja, ja. De, de communicatiekabels en wat er ook was uh, beschermen. Uh, <coughs> Dus Tante Ans was uh, weduwe. Zij woonde, had de zaak op 46. Onze zaak zat op 50. Halterstraat ja. 50. En toen mijn moeder uh, weduwe werd onverwacht uh, in november 44, Toen mijn vader dus uh, overleed. Ja, toen hebben die twee vrouwen ontzettend veel steun aan elkaar oh, gehad. Oh, ja, ja. En iedere zaterdagavond kwam Tante Ans dus bij ons. Ja, ja, ja, ja ik denk... voor zij wel van maak... het witte, zilver. witte, witte, witte zilveren haar met een Ja, precies. Ja. Dat zo <coughs> herinner ik mij er ook nog. Ja, ja. En dan later, uh, nam ja. ze dus... En dan speelden we dus Ganzenbord of dat soort dingen. Ja, ja, ja, er was ja. geen televisie. En nee. dan waren we allemaal al ge gebadderd en in pyjama. Ja. En dan kwam Corrie Hollenberg van de... Van de ja. steenkolenhandel. Ja, ja. Die kwam dan ook. En dan ja. speelden we dus spelletjes. Ja. En Tante Ans zorgde voor de, de fiches, de pot. Ja. Ja, ja. Dus dat waren allemaal van die kleine ja, ja. snoepjes. Ja. Dat was ja, ja. En die ja. hebben natuurlijk ja. heel veel steun aan elkaar ja. gehad. Bij moeder en Tante Ans. Ja, dus, ja, ja, ja. ja ik noemde haar dan Tante Ans. Tante Ans, ja. En ik zie er dus als een <laughs> oude dame met zilvergrijs haar. Maar nu je het nou toch over een, een, een, een drogist hebt, want dat had zij. En dat, dat is, ja, sommige dingen verdwijnen. Maar er is nog steeds een drogist in de Oranjestraat. En dat was Bouwman. En dat ja. was er in mijn tijd ook. En dat zaakje is er nog. Ja. En dan denk je, ja... Ja, die mevrouw is, heeft onlangs een uh, uh, jubileum uh, ja, ge, gevierd. Want maar, dat ja, stond in de krant. Ja, dat is... Was uh, het niet, uh, Wim? Ja, maar ze stopte ermee, maar ze had een jubileum, hè, dat ze zoveel jaar in de zaak stond, of ja. zoveel jaar... Ja. Uh, ja, en dat is opvallend. Hè? En, en de klanten die hadden dus uh, ja, muziek uh, geregeld, en, ja. uh, dus echt de ja, ja. obaden, dus ja. dat was heel erg leuk. Ja. En later dan denk ik aan de overkant, dat was het, uh, dat wat je, weet ja. dat ken je wel, dat ja. is, ben ik ook nog geweest. Dat, uh, ja, god, je had één kraan en uh, dat was er gewoon niet. Dat witgoed bestond gewoon nog niet. Dus uh, daar ben ik ook wel uh, geweest. En, uh, ja, ik, uh, er was ook een grote houten klok en dan met zo'n wijzer erop. En dan zet hij dat neer en dan uh, even te lang. Dus op een gegeven moment uh, ik was ik een beetje gestrest. En ik kon mijn schoen niet uitkrijgen. Oh. Dat weet ik, de veters zat helemaal in de knoop. Dus ik ben uiteindelijk maand met mijn schoen onder die douche <laughs> Want anders was je tijd om. was je tijd om, wat je moest een korte tijd dat doen. Ik dat, uh, ja. Ja, nou kan is... het niet meer voorstellen. Ik, ik nou aan naar een huis met twee badkamers. Maar dat je, vroeger zat je in huis en dat was niks. Eén kraantje, nee, een kraan. Een kraan, dat was Koud alles. water. En koud water. En in de winter werd, werd, werd, werd er een tijl neergezet, want dat water bevroor. Dat, uh, zo, zo ging dat. Ja. En de ijsbloemen op je ramen. En de ijsbloemen. En, en als je het over die ramen hebt. Diezelfde meneer Knotten waar we het over hadden. Die kruidenieren. Die was dan ook zo vriendelijk. Dat was een schuifraam. En er zaten touwen in de En op een gegeven moment knalde zo'n touw kapot. En dan kwam hij met zijn boordje. En heeft hij dat raam gerepareerd als kruidenieren. Dat was, zo ging dat hè. Maar jullie hebben dus al die tijd. Uh, het tot je van Zandvoort uh, wegging. daar In het Nassauplein En daar zijn dus dan geen verbeteringen. Want het was een nee. huurwoning neem ik aan. Het was een huurwoning. Dat, dus, dus uh, dat ene kra ja, en dat, uh... Nee, maar uh, in die tijd, de eerste jaren, dat was alles op de bon. Je weet het wel, ja. die, die, die distributie moesten moest naar het postkantoor... en dan kreeg je een bonkaart... Ja. En dan kon je zoveel brood krijgen. Dat kun je helemaal niet meer voorstellen. Dus, ja. Nee, want de jonge lui... die denken dat na de oorlog... het ja. meteen eigenlijk alles opgelost was. Ja. Maar dat is helemaal ja. niet zo. Het ja. dat, dat, nee, dat is nee, nog al, heel nee. lang... dat de dingen nee. op de grond zijn geweest. Dus, uh, dat, uh, weet je daar niks van? Ja, dat weet ik wel. Nee. Ja. Nee, want ik ja. moest dan naar de slager. En dan kreeg ik een bon mee. En dat ja. was Vreeburg. Dat was ja. natuurlijk weer even een paar huizen bij ons voorbij. Ja. En wat ik me nog heel goed kan herinneren. Want ik heb natuurlijk ongenadig op mijn donder gekregen. Is dat ik een bon ben verloren. Ja. Nou ik heb ja. van mijn moeder geloof ik zes keer dat stukje zo wat kruipend moeten afleggen. Ja, of het niet ergens. En weg. Ja. Dat, is echt, dat, dat kan je je niet voorstellen. Ik... Want dat was een ramp. Nee. He, ja. Waarom ik hem verloren ben, ik weet het echt niet. Maar dat zijn van die dingen die je ook als kind zo dat blijft bijblijft. Dan, dat, dat, dat, dat, dat blijf je dan, dan bij. We gaan naar een volgend muziekje luisteren van diezelfde cd. En dit is uh, Flanagan en Ellen. Het zegt me niks, maar misschien als ik het hoor. washing on the sea freed Have you any dirty washing, mother dear? We're going to hang out The washing on the sea freed line Cause the washing day is here Whether the weather may be wet or fine We'll just run along without a can We're going to hang out The washing on the sea Still there, mother dear. I'm writing you from somewhere in France, hoping to find you well. Sergeant says I'm doing fine, a soldier in the home. Here's the song that we all sing. This'll make you love. We're going to hang out the washing on The secret line. Wendy, dirty, washing on the deer. We're going to hang out the washing of the secret light. Cost of one. weer geluisterd. Flanagan en Ellen. En straks gaan we nog naar Veralin. Helemaal nostalgische muziek, ook voor mij. En Pouter uh, uh, uh, we, ja, we zijn al bijna aan het laatste blokje ja, toe. Ja. Dus uh, nou, uh, vertel ja, nog eens even wat je ontzettend op je hart hebt. Wat, het uh, is uh, altijd een, een probleem om Zandvoort te bereiken. Ik zeg altijd tegen mevrouw, ik heb net zoveel tijd nodig om in Haarlem te komen, van de bos of van Haarlem naar Zandvoort. Het laatste stukje, want... Dat was vanmorgen dus ook weer zo. En ja toen moest ik toch weer even met weemoed denken aan onze blauwe tram. Ja. Je weet, die is in augustus 1957 uh, opgeheven omdat uh, de concessie niet verlengd werd. En ik weet dat nog heel goed, want uh, de toenmalige directeur van de NZH, meneer Jurisse, die was bij onze bezoek. En dan spreken we over 1957, en toen werd die tram opgeheven. En toen zat die man, die zei... ik hoop dat die bus, want die ging rijden... nou zondag niet vastloopt, want dan hebben we een probleem. Dat was wel 57. Hè? Dus uh, dat er, dacht ik vanmorgen nog even. Ik dacht, juist. Ja, uh jammer dat die, dat die tram, dat een prachtige sneltram kunnen zijn, dat is natuurlijk schitterend geweest. Ja. Dat nou, is naar nou, mij een tracé vergissing, uh, voor, historische hè? vergissing geweest. Dat ja. is, uh, nou, ik denk maar wel goed. dat iedereen het daar, of althans, het ja, groot ja. niet iedereen, je mag natuurlijk niet generaliseren, nee, maar nee, toch wel heel veel ja. mensen het daar mee eens zijn. Ja, hè? Ja, Want dat het openbaar is vervoer uh, ja. is daardoor ernstig ja. uh, aangetast. Ja. En je ziet ja. de trein, vrij uh, ja. tracé, in 10 minuten ben je in Haarlem, 15 minuten. Een dus, uh, half uur in ja. Amsterdam. Maar ja, dus in 57 was die al bang dat de bus was zou lopen op zondag. He? We hadden het dan net even over die drogisten in de Oranjestraat. Maar aan de overkant was de rinkel. Ja. En daar had je beneden misschien weet je nog een De, ijsbaan. Ja, dat de ja, ijsbaan. heb ik ook geschaatst. Dat was de ijsbaan. En uh, ja, dan uh, werd er zo'n wals gedraaid. Dat uh, uh, was best, uh, best leuk. En ik had er toen eerste een vriendinnetje... En dat meisje woonde, en dat is nu afgebroken, in dat oude kinderhuis op de hoek, daarbij. naast het oude politiebureau. Daar ging die trap af. Ja. Uh, en dat was dat de postkant. Post juist, en op de hoek, daar was een kinderhuis. Ja. En daar zat zij, dat, uh, dat weet ik weet nog heel goed. En dan ging je vaak daarna, en dan ging ik naar mijn oma, die zat dus ook allemaal dichtbij op de. Tegenover Bernds is dat. dat ja, Dat, dat is. hotel Bernds. Als je vanuit de katholieke kerk de ja. hoge weg ingaat... aan je rechterhand, die huizen die, die allemaal huurtjes. zo ja. hetzelfde zijn. Ja. En Gelukkig ja. hè, is dat uh, nu een beschermd uh, straat. Ja, een boven en beschermd gezicht. Boven en beneden woningen. Het, uh, ja. En wonen ze boven of beneden? Ze woonden boven. Ze woonden, ze woonden boven. En dan, uh, dan ging je daar wel eens... Uh, dat was altijd heerlijk gortenpap uh, halen. Met stroop? Uh, uh, ja. En ja, dat, dat, dat was zo lekker. Want dat werd op een oliestelletje ge, gemaakt. Hè? En dat zat uren te sudderen. Ja, gort met stroop, hè? Ja, en dat, ja als dat, ik dat tegen Pieter zeg, stroop. Dan zegt hij, daar hoort suiker in, maar voor mij hoort er ook. Net zoals kapucijnen, ja. uh, en, en dat bruine dat, bonen met stroop. Ja, een ja, een ja dat karamelachtige uh, smaak. Ja, door het ja. eindeloos lang inkoken op dat oliestel. En de grootste ramp voor een huisvrouw in die tijd... dan werd gegild. Dan was het oliestel gaan walmen. Oh, ja. Weet je, nou, dat had je van die oliestellen... Eén ja. pitters en drie pitters en haller. Met zo'n raampje ervoor. Drie pitters kan ik me niet herinneren. Wel een één pitter, want daar werd ook het vlees op gezudderd. Ja. Maar je moest inderdaad zorgen dat die pit net hoog genoeg was. Ja, en dan, de, dan was de hele keuken was zwart. zwart ja. En ja, dus ook nog iemand die met een kaart de olie bracht. Hè. De olieman, dat is... Nou, dat is nog heel lang geweest. Ja, ja. Want toen wij trouwden woonden we in de Helmenstraat. Nou, daar hadden we ook één kachel. En toen een oliekachel. Ja. Hè. Daar, daar, toen waren de kolen al uit. Mm. Maar toen kwam dan kwam Kerkman Gerrit Kerkman van de hoek van de Vondelaan. Nee, van de Valennevecht. Die kwam nog uh, de olietank ja. bijvullen. Ja. ja, dus dat. Uh, maar ja, dat zijn allemaal nu vergeten beroepen. En vergeten uh, dingen. Ja, dat, uh, en als je dat. Uh, ik, ik zeg dat. was... Zegt mijn vrouw die zegt. Nou, het, uh, het lijkt wel af je uit de vorige eeuw bent. Ik zeg, ja, dat klopt ook. Ja, en ook uit de vorige van, eeuw. Het gaat ook over de vorige eeuw. Ja, maar het is ook zo. Ja, want maar, ik bedoel. Dat vergeten de mensen gewoon dat het na de oorlog. armoed troef was. Het was ja. natuurlijk. Het was beter dan in de oorlog. Hè, omdat ja. uh, het eten ja, werd, werd goed verdeeld en ja. uh, gedistribueerd. Maar het was uh, nog steeds uh, ja. Schaalhans uh, keukenmeester. Ja, ja dat ik, ik, ik weet wel dat mijn moeder voor de eerste keer basterdsuiker had. Nou, dat was net of je goud in je handen had. Dat is uh, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Dat, dat kun je niet meer voorstellen. Nou, we, we zijn hier uh, het Nassauplein en over de Hogeweg. Kan je hier nog meer uh, winkels herinneren uh, van waar jullie vroeger kwamen... of uh, die bij jullie thuis leverden? Nee dat, dat, nee, dat... Nou ja, we hadden het over Warmedam en over Balk... Balk en over en, de, de, de drogist ja, en de drogist. over Knotter. De, ja, ja. He, van Roest. Van Roest, dat is... Uh, ja, uh, wat mij ook altijd opviel... Dat, uh, hoe hard die mensen vroeger werkten. Dat, uh, dat is, uh, mijn, mijn grootvader... Die, die, die had er alleen maar zondagmiddag vrij. En die begon s'morgens heel vroeg... tot s'avonds heel laat. En dat was niks bijzonders. Want, en dat was de mandenmaker? Nee, dat was Arie, Roest. Oh, dat was Arie dat, Roest. Maar dat was gewoon heel normaal. En dan hadden ze... Uh, uh, op zondagmiddag een wandelingetje. En dat ging hier... Uh, dat ging zo over de baan in de Kerkstraat. En dan liepen ze zo'n rondje. En uh, de Rozenobelstraat. En dan de meisjes, die liepen de andere kant op. En dan ontmoetten ze elkaar. En zo heeft mijn, uh, mijn, uh, mijn grootvader ook zijn vrouw leren kennen. En uh, dat waren vaak meisjes die dan werkten in de hotels... Ja. Dus, en er zijn daardoor nogal wat, wat uh, meisjes van buiten Zandvoort hier getrouwd. Ja, want dat was natuurlijk. Uh, ja, want ik weet dat uh, bij de hotels van Pieters en Ouders. daar ja. kwamen heel veel meisjes uit Duitsland en Zwitserland ja. werken. Ja. Precies. He, dus uh, uh, die waren hier in het seizoen. Ja. Want uh, met Katie hebben jouw ouders nog tot het allerlaatste contact uh, ja. gehad. <k mammals> Wouter, we, we gaan zo afsluiten. Ik denk helaas, want dat vind ik dan zonde. Uh, want dan kunnen we dit gesprek niet afronden. Dat Vera Lynn erbij uh, inschiet met de Whitecliffs ja. uh, of ja. uh, ja. Dover. Ja. Maar uh, je hebt nog wat. Uh, je hebt nog gort met stro bij. Je hebt nou, nog wat heb dingen. Het, het, Is er nog iets het, het, het, het, wat je. Un, nou, je hebt nog twee minuten. Wat ik altijd weer interessant vind als ik zo dat in Zandvoort toch een heleboel dingen zijn uitgegeven, en boeken waarvan je het totaal niet, niet, niet, niet beseft dat het ooit gemaakt is. Maar ik heb bijvoorbeeld hier een boekje liggen van een Schat uit zee. Een verhaal voor jonge lieden. En dat is van een schrijver Gerdes. En dat was in de tijd heel populair. En nou, dat gaat helemaal over teunkeur. En dat zit ook bij mij in het voorgeslacht. Ja, natuurlijk. En uh, het is uh, ja, wel uh, met hele leuke lito's erin. Dat is heel leuk. Dat is, heb, het, het heb, zo zijn er meer van. van heb van, jij net als Arie ook zo'n grote verzameling? Wat verzamel jij? Uh, Arie heel, uh, heel, uh, verzamelt eigenlijk alles. Nou, maar, uh, uh, ik, ik heb vrij veel boeken. Daar ben ik in geïnteresseerd. En uh, veel het, uh, Ja, zo dingen die uh, allemaal met Zandvoort te maken ja, hebben. Ja, precies. Heb dat, je ooit wel overwogen om terug te komen naar Zandvoort? Of blijft het Brabantse land uh, je toch trekken? Uh, ik heb het wel eens overwogen. Maar ja, mijn kinderen wonen daar allemaal in de buurt. Het uh, ja, dat is... Dat is toch anders. Ja. Uh, yes. Maar je bent hier vaak. Ik ben hier vaak, ja. Want bij iedere gelegenheid: de babbelwagen, ik, ik, ik, het ik museum. Hier, ik, ben hier, ik ben hier vaak, dat, dat, dat, dat, dat klopt. Dus het contact met Zandvoort is in al die jaren niet verloren gegaan. Dat is niet verloren gegaan. Je, he, je hebt ook een nee. tijd in het genootschap, daar hebben we elkaar uh, leren kennen. Daar we elkaar in het, in het, uh, het GOZ. Uh, ja. En uh, ja, jouw kennis van Zandvoort is fenomenaal. Zeker voor iemand die, uh, dus eigenlijk vanaf 52, niet meer in Zandvoort woont. Maar dan Dank je. Dus ja, dat de interesse, als je die hebt. Ja. Hè, en je kwam dan nog logeren bij je opa en oma. dat, uh, ja, dat, dat nemen ze niet meer af en ja. dat breidt zich alleen maar uit. Dat je hebt ook een aantal publicaties zelf op je naam staan, hè? Ja, ik heb een paar boekjes gemaakt. Dat is uh, Zandvoort en Oude Knipsels. Dus ja. niet meer te krijgen. En ik heb met. Uh, uh, Bram Krol, uh, de voormalig directeur van, uh, van het uh, museum voor het Cultureel Zeldzaam. En uh, um, uh, ook een boekje gemaakt. Dat, uh, en ik heb meegewerkt toen. Uh met die fotoreportage. Het luchtfotoboek. Ja, precies. Dat, uh, ja, dat, uh, dat, dat, is dat is nog steeds is, een he? van de dat geweldigste dingen. Ja, ja vind ik zelf ook geweldig. <laughs> ook, topper. Ja. Dat is, Fantastisch, hè? Uh, he? En een... het is ook niet meer te krijgen. Dus mensen, uh, uh, nee. als u dat nog heeft, wees er zuinig op. We zijn aan het eind gekomen van dit bijzondere programma. Dank je wel, Wouter. Dat je jouw uh, herinneringen ja. met ons hebt willen delen. Dank je ook, Wim, voor de support die je ons gegeven hebt. Daan, bedankt voor de techniek. En Pieter, aan jou het laatste woord om het programma af te kondigen. Ja, dank jullie wel dat jullie dit uh, wilden doen. Uh, zeker namens de luisteraars die dat buitengewoon gewaardeerd hebben. Uh, ik denk dat iedereen heeft genoten van deze verhalen. Uh, Daan, naast me. Ja. Bedankt. Regisseur, graag gedaan. Uh, Ankie bedankt, Wouter bedankt, Wim bedankt. Uh, volgende week zaterdag, lieve luisteraars, kunnen we luisteren naar Nico Stammes. Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Maar veel belangrijker, we gaan het hebben over de firma Artoon. Dan zullen die zandvoerten zeggen van wie is dat dan en wat is dat? Wij hebben vroeger hier een platenfabrikant uh, gehad in Zandvoort, de firma Artoon. Die zat uh, achter de Corodex en die maakte 78 toerenplaten. Onder andere van Shaki Schram van Rijk te Gooien, Sonny Kraikamp en een heleboel zandvoerters. En uh, ja, daar gaan ze over vertellen. Nico Stammers gaat erover vertellen hoe dat allemaal ging met die 78 toeren platen maken. Heel belangrijk, later zijn ze naar de Waardepolder gegaan toen ze overgenomen werden door CBS. Maar wij hadden een echte platenfabrikant in Zandvoort. Luister volgende week zaterdag 12 uur naar ZFM Oud Zandvoort over de firma Artoon. Dankjewel voor het luisteren en we wensen u een heel plezierig weekend toe.